ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dik te hard met het NOS journaal. De inspectiedienst AID heeft op een melkveehouderij in de Betuwe... 21 dode runderen gevonden. Er stonden ook 20 ondervoede kalveren. Medewerkers van de inspectiedienst waren naar de veehouderij gegaan... na een melding over kadavers... Behalve de dode dieren ontdekten ze ook kalveren die niet genoeg voer hadden gekregen. De veehouder heeft een proces verbaal gekregen en heeft inmiddels de situatie in zijn stallen verbeterd, zegt de AID. In Zuid-Soedan zijn ze zaterdag zeker 139 mensen gedood in een stammenconflict. Ook raakten 54 mensen gewond. Ongeveer 10 hulporganisaties hebben de internationale gemeenschap gewaarschuwd voor oplopende spanningen in Zuid-Soedan. Ook vinden ze dat de VN-vredesmacht de burgers beter moet beschermen. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt voor het mishandelen van een conducteur op station Ede-Wageningen. De jongen uit Lunteren had geen treinkaartje en wilde wegrennen toen hij de conducteur zag aankomen. Die kreeg klappen toen hij de zwartrijder wilde tegenhouden. De jongen wist daarna alsnog te vluchten. De politie kwam achter de identiteit van de jongen doordat hij zijn jas op het perron had achtergelaten. Hij werd iets later door zijn ouders afgeleverd op het politiebureau. Bij Amsterdam hebben de hele ochtend files gestaan. Vooral op de A9 waren de problemen, onder meer doordat er ijsplakken op de weg lagen. Die waren overgebleven na de zware sneeuwval van gisteren. Buiten de regio Amsterdam bleef de verwachte extreme drukte vanochtend uit. Ook het openbaar vervoer functioneerde redelijk normaal. De Surinaamse ambassade in Den Haag heeft een condolianseregister geopend... voor oud-president Johan Ferrier, die begin deze week overleed. Het register kan vanmiddag van 2 tot 4 en morgen van 10 tot 12 uur worden getekend. Zaterdagmiddag is er in de Koningskerk in Amsterdam een herdenkingsdienst voor Ferrier. Het wolkenvelden, ook zonder na zee mogelijk een sneeuwbui... Het blijft overal licht vriezen. Morgen verandert er nog weinig, maar in het weekende neemt overal de sneeuwkans weer toe... en steekt een snijdende noordoostenwind op...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 dance with me.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 Obsessed Bye.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 There's something to stop me She was twenty-two. a lamp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 But the reason I